1 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch zometeen met Ellen Heesen-Hiemstra... voorzitter van de branchevereniging van au pairbureaus... want die staan door strengere wetgeving onder druk. Nu het NOS Journaal, door Alt Megens. Goedemiddag, Rabotopman Piet Moerland stapt op, zo meldt het FD. Het Van de Valk Hotel in Vught is omsingeld door politie... Een Belgische vakbond begint een ploeg voor werkloze wielrenners. De zon schijnt flink, maar er vallen ook buien. Het wordt ongeveer 13 graden vandaag. De wind waait uit het zuidwesten, is matig tot krachtig. Bij zee eerst nog even hard. Vanavond en vannacht dan vallen er alleen bij zee nog wat buien. Morgen in de ochtend in het noorden nog een bui. Verder droog met veel zon. En dan wordt het weer 11 tot 13 graden. De topman bij de Rabobank, Piet Moerland, die stapt op vanwege het Libor-schandaal, meldt het financiële dagblad. Vandaag wordt bekend hoe hoog de boete is die de Rabobank moet betalen in dat schandaal. Verslaggever Gertjan Dennekamp, onze specialist op dit terrein. Gertjan, een verrassende ontwikkeling, het opstappen van, van Moerland. Waarom gaat hij? Nou ja, de FD wijt het aan het Libor-schandaal. En de timing heeft er natuurlijk ook alles mee te maken. Want als hij vandaag opstapt, vandaag zou de boete bekend worden gemaakt. Hij had al gezegd dat hij zou vertrekken. Dat heeft hij dit voorjaar gedaan in juni. Hij zou volgend jaar uh, vertrekken. Ja. En nu heeft hij dus uh, besloten om uh, vandaag al uh, uh, zijn vertrek uh, bekend te maken. En uh, hij wordt dan opgevolgd door Marinus Minderhout, ooit de uh, voorzitter van uh, de, het bestuur van de ING. En, en tegenwoordig commissaris bij Rabobank. En dat naar aanleiding van die, die LIBOR, dat LIBOR-schandaal, uh, hoe is zijn rol daarin? Nou ja, dat weten we allemaal nog niet precies. Hè, want de stukken moeten nog uh, uh, open worden gemaakt. We verwachten dat um, over een half uur kan gebeuren. Dan zien we wat er precies allemaal mis is gegaan bij de Rabobank. Maar wat natuurlijk uh, ja, toch echt een kras was op het imago van uh, de Rabobank, deze Libor-affaire, die is ja, eigenlijk een beetje geëxplodeerd. De boete die Rabobank te wachten staat is volgens bronnen rond de 700 miljoen euro. Dat is een gigantisch bedrag. Dat is de twee op één hoogste boete. Die is ...opgelegd aan een bank in deze affaire. En ja, de Rabobank had natuurlijk toch een beetje... ...dat ongeschonden imago. Hè. Die hebben de, de, de, juist goed, de, de, de Rabobank. De crisis de overleefd ja. zonder al te veel problemen. En nu blijkt dus dat er... ...mogelijkwijs op heel grote schaal... ...is gerommeld met die Libor-tarieven. Hoe groot precies, dat horen we zo. Maar dat heeft dan... In ieder geval geleid tot de aankondiging dat uh, René Moerland zal opstappen. Piet na Moerland, 30 ja. jaar bij die bank te hebben gewerkt. Ja. In 2009 is hij daar binnengehaald? Hè? Hij is, nee, hij, hij werkt al heel lang. Uh, hij is sinds is bestuursvoorzitter. Ja. En hij zat al in de raad van bestuur. Dus, dus zeg maar de, uh, de mannen die de bank leiden sinds 2003. Later vandaag worden we ongetwijfeld meer over. Dankjewel, Gert-Jan Dennekamp. Dan naar Vught, want uh, daar consternatie bij het Van der Valk uh, Hotel. Het uh, restaurant daar is uh, omsingeld door politie. Het gaat mogelijk om een arrestatie. Theo Verbrug, onze verslaggever, is ter plaatse. Theo, wat is er aan de hand? Ja, wat is er aan de hand door? Ik zou het dolgraag tot in de puntjes willen vertellen, maar ik denk niet dat me dat helemaal gaat lukken. Uh, wat ik tot nu toe weet van de politie is dat er hier een, uh, een man gesignaleerd is uh, vanochtend uh, buiten het hotel, uh, zwaar uh, bewapend. En daar is de politie uh, naar op zoek. Inmiddels uh, alle wegen rondom het hotel zijn uh, afgezet. Er is enorm veel uh, politie. Ik zag een klein uurtje geleden een aantal arrestatieteams tot de tanden toe bewapend met helmen, met honden, met schilden naar binnen gaan in het hotel. Even later werd al het personeel naar buiten gebracht, ook een heleboel gasten. Er staan hier een ja, zeg, schat ongeveer een 250 mensen buiten. Die worden zo meteen naar een andere plek gebracht, want sommigen moeten weer naar binnen om de auto op te halen op de parkeerplaats of spullen op te halen. Bart Vaassen van de politie. Ik had het over een gevaarlijke man die hier vanochtend gesignaleerd is. Wat kunt u daarover zeggen? Ja, er is hier vanmorgen in ieder geval een man uh, gezien, dat is een verdachte en die verdachte is uh, vuurwapengevaarlijk. Dat is wat anders dan dat hij zwaar bewapend zou zijn, dat is onbekend. Hij is in ieder geval vuurwapengevaarlijk. Uh, daarom is er een grote zoektocht op touw gezet om te kijken waar die man op dit moment is. Wordt onder meer in het hotel gezocht, maar ook buiten het hotel. En er is een arrestatieteam ingezet ter ondersteuning. Goed, we gaan zien hoe het de komende tijd hier gaat aflopen. Dank de, u wel. De actie is daar nog altijd gaande, Theo, begrijp ik... uit de woorden van deze man van de politie. Ja, dat hoort Theo niet, maar dat is wel zo. Theo Verbrugge vanuit Vught. Horen we later meer van. Het is het NOS Louis Bontus, het kamerlid van de PVV. Ik moet zeggen, hij was kamerlid voor de PVV, want hij is uit de fractie gezet. Aanleiding is de openlijke kritiek van Bontes op partijleider Wilders... en op de financiële situatie. En het gebrek aan, volgens hem, democratie in de partij. Het besluit Bontus eruit te zetten is vanochtend unaniem genomen... zei Wilders na afloop van die vergadering vanochtend. Fractiegenoot Dion Graus voelde kort voor de fractievergadering al aan... wat voor kant het zou opgaan. In de tijden van Michiel de Ruiter waren het soort mensen... Die haalt. eenmaal voorwaarts eenmaal achterwaarts. Maar moet hij gekeelhaald worden? Wat u betreft. Nou nee, ten tijde van Michiel de was het vast gebeurd. Ja. Bij ons gaat het allemaal netjes en democratisch. Sorry. Ja, de fractie is van mening dat er sprake is van een vertrouwensbruik en heeft unaniem, althans 14 tegen 1, besloten om het vertrouwen in de heer Bontes op te zeggen... en hem uh, niet langer deel uit te laten maken van de PVV-fractie. Hij uh, maakt dus ook op dit moment geen deel meer uit van de PVV-fractie. Het is dus een triest moment, maar uh, men voelde uh, ja, toch dat er uh, uh, uh, kritiek uh, prima is. Kritiek kan uh, iedere dag bij de PVV, in de fractie... Uh, maar uh, daarbuiten het via de pers te doen, uh, uh, ruzie te zoeken...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 Politiek is er niks aan de hand, er zit er geen enkel licht tussen de deur. En ik steun de uitgangspunten van de PVV volledig. De opgestapte Kamerlid Louis Bontes in een bijdrage van verslaggever Wilco Boom. Twee Keniaanse militairen zijn ontslagen en vastgezet wegens plunderingen rond de aanval vorige maand op het winkelcentrum Westgate in Nairobi. Naar een derde militair loopt nog een onderzoek. Dat zegt de legerleider Karangi. Bij de aanval door Al-Shabaab, die terreurorganisatie, kwamen 67 mensen om het leven. Karangi hield eerder nog vol dat militairen alleen water hadden gepakt. Zijn verklaring leek in strijd met camerabeelden, waarop te zien was dat militairen de supermarkt plunderden. Die beelden wekten de woede van veel Kenianen. Het zou uit blijken dat de aanval veel eerder voorbij was dan het leger meldde. Werken van Kandinsky, Israëls Storop, maar ook Jacob Kuip, Ferdinand Bol en Henry Mattis. 139 kunstwerken in 162 Nederlandse musea hebben vermoedelijk een omstreden herkomst. Dat blijkt uit onderzoek van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie. Die werken zijn tussen 1933 en 1945 mogelijk van Joden geroofd... of ze zijn door Joodse vluchtelingen verloren of gedwongen verkocht. De kunstwerken zijn te zien op de site musealeverwervingen.nl. Nu wordt verslaggever Matthijs van der Wiel in gesprek... met hoofdonderzoeker Rudy Eckhart. Henri titel Odalisk. Het is een uh, dame die ligt te slapen op een sofa. Jaartal 1921. Het hangt waar? Stedelijk Museum Amsterdam. Wat is er mee aan de hand? Het eh, schilderij is in 1941 eh, door het Stedelijk Museum gekocht... Eh, van een particulier die vermoedelijk het verkocht heeft namens een Joodse eigenaar. Waarbij je moet zeggen, van heeft de Joodse eigenaar niet moeten verkopen... om a. de dreiging van inbeslagname b. Eh, de voorbereiding van voor vluchten te onderduiken eh, om dat te kunnen financieren. Ja, dan is het toch geen kunstroof? Nee, maar een door omstandigheden gedwongen verkoop uit Joods bezit. Uh, omdat de Joodse familie het moest verkopen omdat ze op de vlucht waren? Omdat ze op de vlucht waren en dat ze eigenlijk ook al het beeld voor zich zagen... morgen wordt het in beslag genomen, uh, dus dat is ook nee. En ze hadden geld nodig ja. bijvoorbeeld om te kunnen onderduiken... of te proberen een vlucht te organiseren. De reden waarom ze het verkochten maakt het een, een verdacht doek. Ja. Wij traceren dit soort dingen doordat er de geschiedenis ontdekt is van... in eerste instantie is het van een uh, niet-Joodse Nederlander gekocht. Zo stond het uh, ook in de boeken. Daarom was het dat meteen bleef... verdacht, want u zag de naam van de voormalige eigenaar Stern, en... ja, Dat Joods was... gezin. Ja, precies. En dat uh, uh, uh, maakt uh, ons duidelijk van... hé, hey, hier moet extra aandacht aan besteed worden. Die ja. hebben zich nog niet gemeld, de mogelijke uh, hiervoor... nazaten van de familie Stern. Hiervoor nog niet. Er wordt natuurlijk verder gekeken. Je gaat je en... echt zoeken. Ja, we hebben soms... Paar jaar lang over de hele wereld gezocht naar erfgenamen van vroegere eigenaren. Ja. Dus aan de ene kant wordt er verder gezocht, maar het is ook heel goed mogelijk door, door nu te publiceren ja. er uh, uh, al reacties komen. En daarom deze site ook. Je roept eigenlijk daarom, het deel ik... van het publiek op. Ja, wij roepen een deel van het publiek op. Een aantal zaken waar uh, uh, het heel duidelijk is wie is de vroegere eigenaar geweest, is al contact opgenomen met erfen als we die kennen. Maar in andere gevallen is het ook een verzoek om uh, uh, reacties. De Belgische Wielervakbond wil een eigen ploeg opzetten om onderdak te bieden aan werkloze Nederlandse en Belgische profrenners. Voorzitter van die Wielervakbond is Bobby Traxel en die hebben we nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Traxel, waarom dit initiatief? Uh, nou ja, zoals iedereen weet gaat het heel slecht met het wielrennen. En er uh, staan er gewoon heel veel renners op straat en die moeten nu gewoon uh, onderdak zien te vinden. Er zijn te veel renners en te weinig ploegen? Ja, zo kunnen we het wel stellen, ja. ja. Want er zijn intussen wat teams gestopt. M meer ja, dan 100 renners op straat. Ja, er zijn uh, vijf ploegen gestopt. En uh, vooral een uh, Nederlandse ploeg met vakantielijn en een uh, Belgische ploeg met Krelan. En er staan gewoon uh, totaal 135 renners op straat. En het is de bedoeling dat die jongens uh, mee kunnen blijven draaien in het, uh, in het professionele circuit? Nou, als we de geruchten mogen beloven, we gaan het in, uh, voor seizoen 2015 allemaal weer een beetje aantrekken. Hè? Alonso is uh, van plan om een ploeg te beginnen. Uh, Tinkhoff is van plan om een, een ploeg te beginnen. Dus het is voor heel veel jonge renners is het uh, van belang om uh, nu in, de, uh, in dit uh, gebied te blijven. Hè? En wielrennen te blijven in plaats van uh, nu uh, te moeten gaan stoppen. Ja, u zegt vanaf 2015 dan gaat het allemaal weer beter. Maar ja, wie, wie zegt dat dat zo is over twee jaar? Nou, dat weten we niet, maar we moeten in ieder geval uh, iets proberen om uh, in ieder geval de jongens een kans te geven om zich weer te tonen. Want het zijn allemaal goede renners die hebben bewezen, of uh, veel hebben bewezen, om op uh, World Tour niveau mee te kunnen. Ja. Alleen uh, door alle problemen komen ze nu uh, zonder werk staan. Ja, ja, dan moet het economische tij ook wat mee zitten. Wie moet er in dat team uh, gaan rijden? Nou ja, uh, Uzelf, wij willen nou, daar twijfel ik nog zelf nog even aan. Want veel mensen zullen zeggen van hij doet het voor zichzelf. Ja? Dus daar uh, twijfel ik in ieder geval heel, uh, heel zwaar aan. Maar, je zegt niet uh, meteen nee? Ik zeg niet meteen nee. Vooral omdat de mensen die er ook achter zitten... die zeggen van ja, boe, jij maakt je er hard voor. Ja? En dan zou jij er niet bij gaan rijden. Zou jij bij een concurrent gaan rijden? Dus mm -hmm. dat zou een beetje raar zijn. Maar voor mijn optie heb ik zoiets van... Uh, uh, ik wil je heel hard aan het meehelpen, maar er zijn gewoon heel veel renners nog vrij. Er zijn sowieso uh, zo zo zes renners die van World uh, niveau of uh, Pro Continentaal niveau. Noem eens wat kandidaten die dan in aanmerking komen: Maurits Lambertink, uh, Kenny van Hummel, Wouter Mol, ja, ja. dus, uh, Bertjan Lindeman, Reinier Honig. Maar dat is niet het enige probleem. Uh, de doorstroming is ook, heeft zich ook niet plaatsgevonden dit jaar. Uh, vakantie valt weg die altijd twee renners uh, een mogelijkheid gaf... om de stap naar beroepsrenners te zetten. Dus ook daar valt weer een gat. En ook daarvoor moeten wij even kijken of ja. we dat kunnen opvullen. Uh, Ik wens u veel succes bij de, bij de voorbereidingen. Bobby Traxel van de Wielervakbond. Dank u wel. Alsjeblieft. Uw verkeersinformatie naar Dennis mooi bij de ANWB. Bij Rotterdam staat er file op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen het knooppunt de en Rotterdam Centrum, 2 kilometer. Er is daar een, een kapotte auto en daarom is de rechterhuis ook dicht. Dan nog één keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Rabotopman Piet Moerland, die stapt op, meldt het Financiële Dagblad. Het Van der Valk Hotel in Vught is op dit moment omsingeld door de politie. Er zou daar mogelijk een vuurwapengevaarlijke man rondlopen... En het PVV-kamerlid Louis Bontes is uit de fractie gezet... en dat vanwege openlijke kritiek op zijn partijleider Wilders. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van lunch, Jurgen van den Berg. U hoort het. Het zijn weer de Mercedes-Benz wegrijweken. U kunt deze keer wel heel voordelig wegrijden. In de toch al zuinige Vito.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 Denk jij bij het woord Fairtrade alleen aan koffie en bananen? Er zijn nu al 1800 Fairtrade-artikelen... van noten, bloemen, sap en wijn tot chocola en rijst. En je koopt ze nu tijdens de Fairtrade Week extra voordelig in je supermarkt. Om een nacht met de koning te mogen doorbrengen... moest Esther een speciaal schoonheidsritueel volgen. Benieuwd wat? Kijk morgenavond naar de Grote Bijbelquiz. Onder leiding van Mike de Boer, Catherine Kel, Shazia Morali en Brownie Dutch... strijden vier regio's uit Nederland voor de overwinning...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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Een werklunch. Zometeen met Ellen Heesen-Hiemstra. Voorzitter van de branchevereniging van Au Pair Bureaus. Want die staan door de strengere wetgeving onder druk. We zijn met de reportageserie in de praktijk bezig. met de ouderen door middel van een computersysteem. langer op jezelf blijven wonen. Dat is de bedoeling van een systeem dat momenteel getest wordt. Ouderen houden dan via een beeldscherm makkelijk contact met hun omgeving. Mijn dochter die belt iedere morgen. belt ze op. Beeldbellen. En dan. ja, ze hoe dat het met me gaat. En dat vind ik heel leuk ook. Ja, vroeger zaten de mensen allemaal achter de graan. Je weet niet wel eens achter zo'n ding zitten. <laughs> Straks na half twee is Stand.nl de stelling dan. Louis Bontus is terecht uit de PVV-fractie gezet. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Ja, die au-pair-bureaus staan dus onder druk. In juni werd de nieuwe strenge wetgeving van kracht... waardoor een derde van de au-pair-bureaus afgelopen maanden... niet door de screening van de Immigratie- en Naturalisatiedienst kwam. Over die strenge wetgeving en over het werk van een au-pair-bureau... is bij ons hier Ellen Heesen-Hiemstra, eigenaar van het bureau House Orange Au-Pair. Zeg ik dat goed? House of Orange, gewoon. Oh, de F is hier gewoon weggevallen. Nee, die slik je een beetje in. Ah, oké. Okay. House of Orange Au-Pairs. En verder voorzitter van Bonapa. En dat is de branchevereniging voor au-pairbureaus. Um, welke verscherpte wetten zijn dat dan... die die getroffen au-pairbureaus vertaald zijn geworden? Um, op zich is de wet denk ik niet. De au pair bureaus geworden. Maar het feit dat um, je alleen als erkend referent nog deel kunt nemen aan het au pair programma. En ze zijn dan niet door die referentschap heen gekomen. En wat moet je daar allemaal voor doen dan om dat uiteindelijk te krijgen? Eigenlijk niet zo heel veel. Um, het is best wel bijzonder om te horen... Dat, het, dat uiteindelijk een derde niet daaraan deel hebben genomen. Het kan ook zijn dat ze het niet wilden. Of dat ze dat te laat hebben ingezien dat het nodig was. Um, je moet salvabel zijn. Je moet je willen houden aan de rechten en de plichten... die binnen die wet gelden. Je moet de goede trouw zijn. Je moet geen uh, crimineel verleden hebben. Eigenlijk hele basale ja, dingen. Dat klinkt allemaal heel moet, logisch. Ja, is ook heel logisch. En je moet ook een goed cultureel plan indienen. En dat is het laatste wat we hebben gedaan... In eerste instantie heeft de IND eigenlijk ook ongeveer iedereen die zich ooit had ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met als doel au pairs te plaatsen, toegelaten tot een zogenaamde proeftuin. En pas later toen bleek dat er bureaus bij waren die malefieden waren of die niet voldeden, zijn die er uitgevallen. Ja, want, want als er een derde er niet doorheen komt, dan betekent dat twee derde het wel lukt om aan al die regels te voldoen. Um, dus is het probleem nou bij de, dat... de IND of bij die bureaus? Ik denk, ik denk dat, uh, dat er best wel bureaus zijn die hun zaakjes niet op orde hadden. En ik denk dat de IND daar goed aan heeft gedaan om daar strenger naar te kijken. En ik denk dat er van die twee derde die over zijn... dat er over een aantal jaar ook weer een aantal niet meer zullen bestaan. Um, u gaat wel in gesprek met de IND. Hè? Wat moet er veranderen dan nog? In de uitvoering moeten nog een aantal dingen veranderen. Op dit moment is het zo dat die wet lichter daar kunnen we niets meer aan doen. Die wet lag er al jaren, die had in 2011 al geïmplementeerd moeten worden. Maar in de uitvoering hebben we hun hulp nog nodig en hebben ze onze hulp ook zeker nodig. Ja, oké, okay. maar dat is dus niet om uh, eventueel die, die misstanden nu uh, de, weer terug te draaien of zoiets. Ik bedoel, die een derde, daar kunt u wel een handtekening onder zetten dat die misschien uh, niet verder mogen. Um, als het puur gaat om die bureaus... kijk, ik ben voorzitter van de Bonapa... de brancheorganisatie van au -pair bureaus in Nederland. Daar zijn maar twaalf bureaus lid van. En ook daar laten we niet iedereen toe. Dus er zijn bureaus die wel door de IND erkend worden... maar niet door de Bonapa worden toegelaten. En daar zijn redenen voor. Okay, yeah. um, dus het is, het is, je hoeft niets te kunnen of niets te zijn om een au -pair bureau te starten. Op zich is dat niet erg. Dus je bewijst je in het veld... Maar omdat, het, omdat je te maken hebt met een hele kwetsbare groep... Um, je hebt te maken allereerst met kinderen, dus die zijn al kwetsbaar... en met jonge, jonge meisjes meestal uit, uit verre vreemde landen... is het wel van belang dat je dat goed doet. Je klanten aan de andere kant zijn vaak hele uh, hoogopgeleide... Um, ja, belangrijke mensen, om maar zo te zeggen. Mensen die wel wat in de brokkelen hebben. Dus je moet aan die kant ook sterk staan... om ervoor te zorgen dat je klanten meegaan in het verhaal... zoals te licht en zich ook aan die wetgeving houden. Nou, laten we even het hebben over uw werk als, als de baas van een au bureau. Want wat gebeurt er? Een gezin, een familie benadert u dat ze graag een au-pair willen en dan? Ja, dan gaan we eerst een intakegesprek aan de telefoon met het gezin aan. Meestal gaat dat via de, eerst via de mail of via de telefoon. Dus we bellen altijd. We, we kijken eerst wat is de bedoeling is. Een voorbeeld geef ik had van de week een gezin aan de telefoon. Die deed dat altijd zelf. Dat kan onder de nieuwe wet niet meer. Ze hadden een meisje uit de EU. Ook onder de nieuwe wetgeving kan dat ook niet maar hoe meer. hoe doen ze dat? Dan zetten ze ergens een advertentie bij de plaatselijke uh, echt supermarkt? internet, echt internet. Okay, je ja. hebt een heleboel internetportals heb je daarvoor. Um, soms is het via via, maar meestal is het via internet. Dus het dus moet hadden... nu via een bureau? Ja, dus het moet altijd via een bureau. Nou, dus het gezin meldde zich heel netjes. Je had vier kinderen, waarvan twee kinderen onder de twee. Uh, een van de beperkingen binnen de huidige wetgeving is acht uur per dag. Daar konden ze niet aan voldoen. Dus eigenlijk in dat eerste telefoongesprek kwam ik tot de conclusie... dat ik ze met een au pair niet zou kunnen helpen. Um, en dat we dan uit moeten kijken naar een werkprogramma. Dus je doet eerst een voor, voorgesprek, dat, zo doen wij het... Als we dan besluiten, ja, dit is toch interessant, we kunnen u wellicht wel helpen. Dan maken we een afspraak voor een intake bij het gezin thuis. En dat kan zijn in Friesland en dat kan zijn in Maastricht. Maakt niks uit. Uh, we gaan er altijd persoonlijk naartoe. Ik doe dat meestal zelf. En dan hebben we van tevoren documentatie, voorwaarden en dergelijke. En dan nou hebben we een gesprek van twee uur waarin we eigenlijk alles uitleggen. Maar ook goed kijken naar wat het gezin verlangt. Want het ene gezin is het andere niet. Ja, nou U zei het al, vier kinderen bijvoorbeeld. Dat is een behoorlijke klus. Dat is een behoorlijk aantal, ja. ja. Wat ja. voor gezinnen zijn dat over het algemeen? De, het nou, dat is een beetje mijn, mijn, mijn grapje altijd. Mijn gemiddelde gezin woont in het Gooi. In hier om de hoek, bij wijze van spreken. Heeft uh, werken alle twee, zijn hoog opgeleid, zijn afgestudeerd. Um, hij hij is, is misschien zelfstandig ondernemer en zij is advocaat. Zij werkt vier dagen, hij werkte vijf. En ze hebben drie kinderen: Emma, Thomas en Sophie. <lacht> En wonen in een jaren dertig huis. Kijk aan. Maar goed, dat neemt niet weg dat ik ook. Allerlei, we hebben allerlei soorten gezinnen. Ja, van alles wat dat Maar dit is wel. Het, ja. het, het, het is ook een heel prettig gezin. Heel herkenbaar nou, om mee te, mee te werken. En, en uiteindelijk. Uh, hoe kunnen zij dan zelf aangeven? Wil jullie iemand, iemand, li iemand liever uit het Oostblok? Of iemand Aziatisch? Ja, ja. Of? Nee, ik, en dat is eigenlijk. Daar ben je, zijn we ook niet. Um, we zijn er wel sturend in. Kijk, als een gezin zegt van nou, ik wil een heel Westers meisje. En ik wil dat ze heel outgoing is. En ik wil dat ze, dat ze um, heel zelfstandig is en heel veel onderneemt. Maar ze krijgt wel het allerkleinste kamertje van het huis. Van 2 bij 2. Uh, het kabinetje van 1,5 bij 2. En ik wil eigenlijk niet dat ze s'avonds... Uh, juist als ze mee eet, Nou, dat kan nog, nog, net, nog net wel. Maar daarna moet ze echt de eigen ding gaan doen. En wil ik er niet meer zien. Ja, dat gaat niet samen. Maar... Andersom ook, hè, als je zegt... van nou Ik wil een heel een meisje wat, wat heel snel Nederlands leert. Ik zeg maar wat. Heel snel Nederlands. Ook daarin geldt, er zijn maar twee groepen die snel Nederlands leren. Dat zijn de Duitse meisjes en de Zuid-Afrikaanse meisjes, met als moedertaal Afrikaans. En dat is waanzinnig leuk om een Canadees een keertje te nemen. Maar zijn een jongetje hebt van vier, die net naar de basisschool gaat en die niet zo talig nog ja, is, wordt dat een ramp. Heeft dat niet zoveel zin. Nee, dus Even we, we adviseren daarin. Maar iedereen mag dat, ja, we kijken gewoon wat, wat, wat mogelijk is. Even kijken hoe, hoe de, de klanten tegenover de au pair staan. Uh, Matthijs Visser, goedemiddag. Uh, goedemiddag. U hebt een au pair, hè? Jazeker, wij hebben al uh, enkele au pairs. B en kunt u vertellen waarom dat is? Nou, wij, wij, wij zijn begonnen met, uh, toen wij we hebben twee jongetjes, wij zijn begonnen inderdaad met een combinatie van crash en uh, gasthoudenopvang. Nou, op een gegeven moment, uh, ja, onze reistijden, wij werken allebei fulltime. Uh, ja, die, die wisselt nogal en dan is zeker met, uh, als je wat reistijd hebt tegenwoordig op de weg, kijk maar naar uh, wat storm gisteren, dan uh, kan het wel eens een uitdaging zijn om op tijd bij die crash te zijn. Dus dat zorgt voor heel veel stress, ook voor die kinderen. Wij zijn op een gegeven moment toen gaan zoeken naar iets flexibelers en kwamen toen uit eigenlijk bij, bij een au pair. En die woont ook bij u thuis gewoon? Die woont bij ons thuis, die heeft boven inderdaad, zeg maar de bovenverdieping met de eigen badkamer en de, de eigen ruimte. Ja, en, en die kinderen zijn, die, die zijn er helemaal uh, weg van? Ja, voor onze kinderen pakt het, pakt het heel erg goed uit. Ze zijn er heel blij mee. We hebben ook al acht jaar oprecht. Dus wij, wij zijn daar ook ja, erg blij mee. En zij zelf ook. Want dat betekent dus ook dat ze uh, vriendjes mee naar huis kunnen nemen. Uh, nou ja, een boel, boel kinderen vinden het toch, zeker als ze wat ouder zijn, uh, de kinderopvang of de na schoolse opvang wat minder aansprekend. En uh, ja, nu eigenlijk hebben ze de specialiteit die ze zouden hebben als we zelf thuis zouden zijn. Als we dat niet zijn. Ja. En die kinderen van u die spreken intussen talen. Nou, ze spreken aardig wat Engels en ze spreken vooral ook een aardig woordje Afrikaans. Uh, want we hebben inderdaad veel Zuid-Afrikaanse au pairs gebruikt. Juist omdat dat uh, uh, heel goed qua taal aansluit. Wat we toch ook wel belangrijk Want ja. Ze kunnen ja. eigenlijk vanaf dag één goed met elkaar door een deur. Nou, hebben we net gehad even over die, die verscherpte regels. Hè? Uh, dat betekent ook dat het aantal uren dat die meisjes mogen werken bijvoorbeeld. Houdt u zich daar netjes aan? Ja, wij maken elke week een schema. En dan proberen wij er inderdaad voor te zorgen dat we... Nou, de acht uur halen wij eigenlijk ook nooit. Want onze kinderen zitten allebei op school. Uh, maar dat we het ook een beetje zo plannen... Uh, dat het voor haar ook goed te behappen is. En dat betekent dat we uh, zeker eigenlijk nooit aan de dertig uur komen. Haar standaard lood is geloof ik rond de vierentwintig uur. Uh, zeg maar, hè? de kinderen uh, van school halen. Uh, vervolgens inderdaad, s'avonds maken ze het eten klaar. Dan eten ze mee. En dan ja, is voor haar de dag ook ten einde. En uh, ja, dat maakt dat ze eigenlijk nooit aan, aan, aan meer dan... Dat zou het 7, 28 uur komt. Ja. Uh, nou, ik denk dat klinkt als het ideale gezin om uh, au-pair in te zijn. Nou ja, voor ons werkt dat ook heel goed. Maar ik kan me goed voorstellen dat als je kleine kinderen hebt... en die hebben we ook gehad, dat is dus wel een uitdaging kan zijn die acht ja. uur. Want wij hebben toen een combinatie gedaan van crash en een au-pair... Ja, en dat is best wel lastig. Want net als dat je bij de crash natuurlijk wel eens te laat komt. Omdat je, nou, je hebt even iets op je werk. Of uh, je staat uh, vervolgens twee uur in de file. Ja, dan is die flexibiliteit wel een beetje nodig. Dus die acht uur ja. kan dan misschien als je kleine kinderen hebt, best een uitdaging ja. zijn. Dank dat we even naar de telefoon kwamen. Meneer Visser is dat. Uh, ja. Ik praat hier door met Ellen Heesen-Hiemstra. Eigenaar dus van een au -pair bureau. En ook uh, voorzitter van de branchevereniging van au -pair bureaus. Ja, dit klinkt ideaal dit. In ja, zo'n gezin wil iedereen. Het nou, is het leuk gezin. Ze zijn al jaren klant, uh, maar daar is het ook wel eens een keertje niet goed gegaan. Um, en wij zijn er ook eerlijk in In 10% van de gevallen gaat het niet goed. Maar ook dan moet je er zijn als bureau. Nou, dan moet je er zijn en dan moet nou. je het oplossen. En hoe kan dat dan? Zijn de verwachtingen bij het gezin dan te hoog? Of, of uh, hebben die meisjes een verkeerd beeld? Van het wat is een te... beetje zoals een echtscheiding. Meestal is het aan beide kanten moet klikken. iets. Het moet klikken. Soms is er sprake van hij mee. Soms heeft het gezin verkeerde verwachtingen. Soms is het gewoon echt een mismatch op basis van persoonlijkheid. Soms is de locatie is niet geschikt voor het meisje... Um... Bepaalde meisjes, bijvoorbeeld in het noorden van, van het land, dan plaatsen we het liefst weer die, die Afrikaanse meisjes. Die komen vaak van het platteland. Dan moet je niet een hele stadse Cape Townie neerzetten of een meisje uit New York. Um, dat werkt gewoon niet. Dus dat, dat, en soms probeer je iets en dan blijkt dat niet, uh, niet te werken. Soms ja. ook voor het gastgezin hoor. Dan blijkt dat niet. Uh, vinden ze het toch vervelend om iemand in huis te hebben? Wel dat zelden echt een probleem is. Ja. Meestal zijn de ruimtes voldoende. En zoals Matthijs ook vertelde, de meeste gezinnen hebben echt een aparte badkamer. En een, een goede ruimte voor de au pair. Ja. Goed, um, u gaat nog wel met de ideeën uh, in gesprek, maar uh, dat is eigenlijk de conclusie. Die regels op zich, de, de, de kaf van het koren wordt gewoon gescheiden. Uh, niet nou, dat deelt ten aanzien van die bureaus, vinden wij op zich, dat vinden we niet, niet een, een kwalijke zaak. Uh, wat wel zo is, binnen die wetgeving hebben wij uh, heel veel beperkingen, is om, zijn ons opgelegd. En heel veel verantwoordelijkheden zijn ons gegeven. Zonder dat we echt middelen hebben om daarmee verder te gaan. We hebben een enorme administratieplicht. We hebben een enorme zorgplicht. Uh, ik moet bij wijze van spreken 24 uur per dag weten waar mijn... Ik heb er meer dan 200. Ik heb volgens mij 230 in Nederland. Ja. 230 au pairs zijn. En wat al mijn gastgezinnen doen, is niet te nou. doen. En uh, wij riskeren, riskeren ook hele hoge boetes. En dat vinden wij niet terecht. Uh, wel als sprake is echt van, van uh, moedwillige overtreding. Maar het feit dat ik niet binnen 24 uur kan melden dat er een verandering in mijn gastgezin is, bijvoorbeeld, omdat ik het niet weet, um, komt tot verkort ja. een hoge boete opleveren. U gaat nog met die ideeën in gesprek. Dank voor het gesprek hier, uh, Ellen heesen Dus over de au pairs spraken we in de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Een groot aantal zorginstellingen praten in Den Haag over hoe ouderen... in de toekomst het langst zelfstandig kunnen blijven wonen. Want de bezuinigingen in de zorg en de door het kabinet gepromote... participatiesamenleving vragen daarom. Ouderen en computers zijn misschien niet de best denkbare combinatie. Toch kun je van computers gebruik maken om langer op jezelf te blijven wonen. En contact te houden met je omgeving door het aanmaken van vriendengroepen bijvoorbeeld. Het bedrijf Mibida test sinds afgelopen mei zo'n systeem. En Maarten Bleumers nam een kijkje bij de 76-jarige mevrouw Erven in Vught. Hij treft haar en haar dochter achter een beeldscherm waar zo'n een spelletje spelen. Goedemorgen. Oh, je hebt me bijna gespeeld. Ja, als moeder lukt dat niet. Hoi. Goedendag. Hallo, Hi. Maarten Bleumers. Als man die vraagt, draai je we wel af met dat spel van... Uh, niet, hè? U gaat meteen uh, los oh, nee, maar, met vagen, nee, Dan zie ik. U kunt ook spelletjes spelen op dat ding. Ja, ja, ja. ja. ja. Oh, u bent, nou, bent u verslaafd? Nee, mijn moeder. Oh, nee. Ja? ja, ik wel. Ik vind het leuk. Ja. Heel leuk. Om de spelletjes. Ja, en ook de krant lezen. En, uh, ik doe er eigenlijk heel veel mee. En, als, we, als ik op mijn iPad niet verder kan, dan ga ik door. Oh, je bent helemaal ingevoerd in de digitale wereld, begrijp ik. Ja, een beetje. Het is een, een soort, soort uh, nou ja, een klein televisietje wat u voor u heeft staan op een standaardje. Uh, ja, wat kunt u ermee? Mijn dochter die belt iedere morgen, belt ze op beeldbellen. Aha. En dan uh, ja, vraagt ze hoe dat het met me gaat. En dat vind ik heel leuk ook. Ja, ja, vroeger zaten de mens allemaal achter de kraan. Je toen we nu wel eens achter zo'n ding zitten. Wat, wat, wat kunt u mij bijvoorbeeld voordoen? Kijk, u ja. pakt een pennetje, tikt op het beeldscherm. Wat gaat u dan doen? Ja, dan moet ik als ik, moet ik, dan op de... Op ja. groen. klik er nu uh, de woningbouwvereniging aan. Ah, kijk, we zien onszelf ook in beeld. Het is beeldbellen. Hallo, goeiemorgen. Met mevrouw Erven En de Ja, Dag mevrouw, u bent uh, mooi in beeld. <laughs> Ik hoop wij ook. Het is radio, niemand die het ziet. Um, is het prettig om op deze manier met mensen te communiceren? Mensen die bellen, dat vaak dat ze een stoor met de koning hebben. Een lekkage of... En dan heb je nog persoonlijk contact. Anders is het ook met de telefoon. Ja. Dank u wel dat u even aan de beeldtelefoon wilde komen. Bas Gozon, jij bent van Mibida, eh, het ja. bedrijf wat eh, dit systeem levert. Ja. We zagen net iemand een spelletje doen. Nou, dat is de leuke kant ervan. Maar wat doet het nog meer? Wat is de toegevoegde waarde? Wat we proberen te bereiken is in een omgeving om een community te creëren... van ja. mensen die met elkaar bezig zijn, die contact hebben met elkaar... en ook als het nodig is, er voor elkaar zijn. Hoeveel mensen maken er gebruik van? Uh, ik zit nu op 250 gebruikers. en uh, ja, Dat gaat rap oplopen. We hebben een aantal grote projecten nu binnen... en ik verwacht eind volgend jaar rond de 5000 gebruikers ja. te zitten. Wow, okay. Ik ben Yvonne de Witter... en ik werk bij het Edes Actis Kenniscentrum Wonenzorg als adviseur... Ja, ik, ik denk dat het heel kansrijk is. En dat dat nog wel... Uh, verder ontwikkeld kan worden. Daar zijn we in Nederland nog niet zo heel ver mee. Uh, niet dat het daar nou optimaal is, maar zoals in Japan of, of ja, de Aziatische landen, die zijn qua uh, techniek vrij ver. je dus zie meteen mee. een robot door het huis lopen. Ja, precies. Ik ook. En daar ben ik eigenlijk niet zo voorstander van. Ik denk dat we daarheen gaan, uh, ja, daar moeten we wel heel voorzichtig mee zijn. En zover zal het ook wel niet nou, want, gaan. Maar wat doen zij goed? Dat zij uh, allerlei apps hebben ontwikkeld. van Dan kun je zien dat de koelkast bij je moeder leeg is. Nou, in Nederland zijn we daar ook voorzichtig mee aan het experimenteren. Het is al, maar in, uh, in, in landen als Japan of Zuid-Korea... Uh, Zuid -Korea is het wat verder ontwikkeld op dat vlak. En daar kunnen we nog wel veel van leren. Uh, Rini Hilsman, de dochter. Ja. Is, is het voor, voor u ook prettig om op die manier, op een makkelijke manier... contact te kunnen houden met uw moeder? Jawel, want het is uh, niet alleen even het, vraag, het vragen van gaat het goed... maar visueel zie ik het ook. En dat vind ik heel belangrijk. Want mijn moeder is iemand die zegt van het gaat goed... terwijl het dan niet zo geweldig goed gaat... En dan is dat beeld heel belangrijk. Is het, is het eigenlijk een soort social media voor ouderen? Mag, mag ik het ermee bas? Vind je het je als ik, als ik er zoiets van maak? Uh, nee, op zich niet. Uh, dat, dat klopt inderdaad wel. Alleen, ja, dus, dus inderdaad, gewoon een, een makkelijke vorm van een soort van sociale media. Ja. Maar niet alles kan natuurlijk via een beeldscherm... en dus zetten steeds meer mensen mantelzorgwoning in hun achtertuin. En daarover hoort u morgen meer. Zometeen Stand.nl. De stelling Louis Bontes is terecht uit de PVV-fractie gezet. Dit is Radio 1. Nu het NOS Journaal. Renate Evers. Topman Piet Moerland vertrekt bij de Rabobank vanwege het Libor-schandaal. De Libor-rente wordt gebruikt om de rente voor onder meer leningen te bepalen. En medewerkers van de Rabobank en andere internationale banken zouden die hebben gemanipuleerd. En zojuist is ook de hoogte van de boete voor de Rabobank bekendgemaakt. Verslaggever Gert-Jan Dennekamp. Ja, en die boete is opgelopen tot 774 miljoen euro. Dat bedrag betaalt de Rabobank aan diverse toezichthouders in de hele wereld. In Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Japan en ook in Nederland. En tevens is er in Nederland een schikking getroffen met het Nederlands Openbaar Ministerie. Uh, Piet Moerland vertrekt en in een verklaring zegt hij... dit had nooit mogen gebeuren bij de Rabobank. Het gedrag van deze personen en het taalgebruik... dat sommige van deze personen in hun communicaties hebben gebruikt... heeft mij geschokt. En uh, dat betekent dat uh, de Rabobank erkent... dat in totaal 30 Rabobank-medewerkers betrokken waren... bij de fraude met de Libor en de Euribor-tarieven. Oké, okay, dus 774 miljoen euro boete voor de Rabobank. Het Van der Valk Hotel in Vught is omsingeld door een grote politiemacht. Politie is op zoek naar een gewapende man die buiten het hotel is gezien. Er worden pas details gegeven over de zaak als de rust is weergekeerd. Oudpiloot Julio Potts zit nog zeker een jaar vast. De rechters in Argentinië hebben zijn voorarrest verlengd, zegt zijn advocaat Knoops. Potts zou als legerpiloot betrokken zijn geweest bij de dodenvluchten... waarbij tegenstanders van de Argentijnse dictatuur in zee werden gegooid. Potts zegt dat hij onschuldig is. En twee Keniaanse militairen zijn ontslagen en gearresteerd... vanwege plunderingen rond de aanval vorige maand... op een winkelcentrum in Nairobi. Op camerabeelden waren militairen te zien die een supermarkt plunderden. En dat leidde tot veel woede in Kenia. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg... Vanmorgen is Louis Bontes uit de fractie van de PVV gezet... omdat er volgens PVV-leider Geert Wilders sprake is van een vertrouwensbreuk. Bontes schuwde de afgelopen dagen de kritiek op de partij niet. was onder meer te gast bij Pauw en Witteman. We zijn virtueel de grootste partij van Nederland. Dan moet ook je interne uh, kracht, je interne organisatie... de, de gedelegeerde bevoegdheden, die moeten meegroeien met zo'n partij. Maar en maar dat zie ik niet hij gebeuren. Wil, hij wil dat niet. Ja, maar ik ben ook een PVV'er. Ik ben maar ook maar hij lid. is de baas. Ik, ja, maar ik ben ook lid van de, van de Pvv. Ja, dat is Bontus nu dus niet meer. Uh, kan Geert Wilders slecht omgaan met kritiek? En had hij Louis Bontes moeten laten zitten? Of heeft Bontes een vertrouwensbreuk veroorzaakt? En is het daarom terecht dat hij uit de fractie van de PVV is gezet? Ik praat erover met Koen Vossen. Die is politiek historicus en schrijver van het boek Rondom Wilders. Hartelijk welkom, is hier bij mij in de studio. Dank je. Drie keuzes aan het begin, meneer Vossen. U mag alleen maar ja of nee zeggen, daar komen ze. Louis Bontes heeft dit aan zichzelf te danken. Ja. Democratie binnen de PVV zou het einde van die partij betekenen... Ja. Bij de PVV hebben ze iets tegen ex-politiemannen? Nee. Dan de stelling. Louis Bontes is terecht uit de PVV-fractie gezet. We roepen iedereen op om daarop te reageren. Bent u het eens of oneens met de stelling? SMS dat na 70-70 kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. U kunt ook naar de website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met het hekje standpunt. Louis Bontes is terecht uit de PVV-fractie gezet. Dat is die stelling. Meneer Vossen, eens of oneens? Um, ja... Ik ben het ermee eens. In zoverre dat, dat het gewoon wel logisch is dat hij uit de PVV-fractie is gezet. Dat hij dit zelf had kunnen zien aankomen. En in die zin ja, is het ook wel uh, terecht dat hij eruit gezet is. Wat heeft hij precies verkeerd gedaan eigenlijk, Bontes? Uh, hij uh, heeft uh, de verhoudingen wat verkeerd ingeschat binnen die partij. Dus hij is uh, actief geworden voor een partij waarvan hij helemaal geen lid was. Net hoor je hem zeggen bij Pauw en Witteman... van ik ben ook lid van de PVV, maar dat is nou juist het essentiële. Dat is hij niet. De PVV heeft geen leden. De PVV heeft geen leden. Uh, althans, weer wel, één lid, dat is Geert Wilders. Ja. Dus buiten Geert Wilders uh, er zijn er geen leden. Dus hij is geen lid, hij is ja, hooguit medewerker. Nou, hij was wel lid van de fractie natuurlijk. Hij was lid van de fractie, maar uh, je moet dat dus meer zien... als uh, dat hij medewerker is van... Ja, je zou kunnen zeggen de, de onderneming van Geert Wilders. En um, zoals dat bij ondernemingen gaat... Uh, heb je daar niet zo heel veel inspraak wat de baas precies uh, uh, van plan is. Uh, en uh, zo had Louis Bontes dat ook moeten inschatten bij de PVV. Dat, dat wist hij ook. Uh, hij had natuurlijk de vorige affaires ook gezien. Uh, nou, dat is bij, bijzonder om ja, te zien. Dat er ja. een, een duidelijke parallel met, met de kwestie Brinkman was. Want die, die, die ja. riep eigenlijk dezelfde dingen. Nou ja, Hero Brinkman uh, had vandaag in de Volkskrant een opiniestuk. Waarin hij nog uh, enigszins fijntjes en vilijn opmerkte. Dat Louis Bontes hem in het geheel niet steunde. Op het moment dat hij uh, democratiseringsvoorstellen deed. Dus in die zin, nou ja, dat maakt het voor Bontes nog meer. Dat ik zeg van ja, het is ergens wel terecht dat hij eruit gezet is. Uh, ja, dat zijn de moorden. Uh, binnen die fractie. En dat had hij uh, moeten weten. Daar heeft hij zelf ook altijd aan meegewerkt. Uh, hij stond bekend als degene die uh, de fractiediscipline onder meer moest zien te bewaren. Die anderen dus tot de orde riep. Dus, uh, nou ja... Waarvan nou, uh, anderen soms zeggen dat hij dat uh, nou ja, bijna fysiek bedreigend deed. Hè? Ja, ja, dat, uh, nou ja goed, daar, daar waren we allemaal niet bij. Dus maar... hoe dat precies zit, weten we niet. Maar dat is inderdaad wel gezegd. Uh, dat hij daar nou ja, nogal intimiderend uh, mensen tot te orde kon roepen. Uh, in ieder geval uh, is duidelijk wat mij betreft, dat, dat Louis Bontes. Dus, uh, nou ja, in ieder geval. Uh, ja, niets, uh, oh ja, niets te klagen heeft. Nou ja, het, het gek is toch wel dat hij, uh, want je hebt dan binnen die fractie, heb je dan nog een, een beetje, ja, Geert wel, is natuurlijk de grote leider, daaromheen cirkelen wat mensen. Fleur Agema, uh, Martin Bosma, en daar hoorde hij toch ook een beetje bij, dacht ik, die, die wel wat meer bij een inner circle hoorden. Ja, nou ja, het, het, in, in die zin, uh, kijk, de beslissing dat hij vandaag uit de fractie is gezet, dat verraste me niet. Het feit dat het dat hij een week geleden aan de bel begon te trekken... dat verraste me wel, dat uitgerekend hij dat was. Uh, dan zie je weer dat het van buitenaf ook soms heel moeilijk oordelen is. Maar Louis Bontes stond inderdaad toch wel bekend... als ja, een van de meer loyale uh, volgelingen van Wilders. Uh, ook wel iemand die er al vrij vroeg bij zat. Hè? Hiervoor ook okay, in het Europees Parlement. Dus uh, dat was in die zin wel verrassend. Maar hij zat, nou ja, de echte, de binnenring is echt aangemaakt. Bosma, uh, misschien Matlenaar, en uh, daar zat hij net buiten. En, uh, iemand blijkbaar op... is dat kringetje dus echt heel klein. Ja, iemand op onze site zegt: uh, Ja, bondes uh, kritiek op de PVV. Uh, ja, dat draait allemaal om één persoon. Het is zelden als klagen bij de Vegetarisch Bond dat ze bij het kerstdiner nooit kalkoen eten. Uh, dat is wel uh, mooi opgeschreven door uh, Ed Martin Holleman. Um, de vraag is nu even, want dat is wat Wilders hem vooral verwijt. Niet zozeer de kritiek, zegt Wilders in, in alle verklaringen naar buiten... dat hij uh, kritiek heeft, maar dat had hij intern moeten uiten... en niet naar buiten toe bij 95 verschillende media. Uh, Bonte zegt, ik heb dat intern gezegd. Ja. Wie heeft er gelijk? Nou ja, dat, dat is niet vast te stellen... omdat wij uh, die, die interne notulen of uh, dergelijke niet hebben. Maar... Um... Nou ja, het feit dat hij dat inderdaad in de media is gaan roepen... Uh, dat, dat zal hem inderdaad het meest kwalijk uh, worden genomen. Um, maar goed, het zou goed kunnen dat hij ook intern wel eens daarover begonnen is. Er zijn weinig signalen overigens van nou ja, mensen die ik gesproken heb... in ieder geval die uit de partij uh, zijn gestapt dat Louis Bontes dus nou iemand was... die intern uh, al wel eens aan de bel trok. Dus... Ja, of dat waar is. Ik, ik vind dat moeilijk te beoordelen. Uh, ik denk in ieder geval dat... Um hij ook, als hij het uh, niet naar de media was gestapt, dat hij weinig kans had gemaakt. Hmm. Want uh, er zijn toch twee zaken volgens mij die we even nog uit elkaar moeten halen. Je hebt aan de ene kant de wens van meer democratisering binnen PVV, hè? want dat is wat hij uh, wilde uiteindelijk dan, of tenminste zei dat hij dat wilde. Nou, dat lijkt heel erg op het verhaal wat Brinkman hield. Aan de andere kant was hij in het, uh, in het fractiebestuur, uh, ging hij over de financiën. En hij constateerde daar een aantal misstanden, en die heeft hij ook aan de orde gesteld. Ja, klopt. Uh, daar nou ja, daar maakte hij heel veel ophef over... Uh, ja, dat zag inderdaad allemaal niet fraai uit wat hij, wat hij vertelde. Aan de andere gebruik... gebruik van subsidies? Ja, wat oneigenlijk gebruik van subsidies. Aan de andere kant gaat het ook nou weer niet om enorme bedragen. Uh, dus, dus nou ja, ik weet niet of dat niet een beetje de stok is om de hond mee te slaan. Ik vind het moeilijk te beoordelen. Nou ja, ik, ik, dat kan ik ook niet beoordelen. Het ging geloof ik om 80.000 euro. Nou, ja. Ja, dat is altijd weer 80.000 euro. En uh, het gaat er ook even om uh, of je daar als in dit geval Louis Bontes je handtekening onder wil zetten... als jij daarmee met jezelf in de knoei komt... mag je dat toch aangeven, lijkt me? Nee, dat, dat lijkt me zeker waar. Maar ook hier... Eh, kijk, uh, Louis Bontes... die, die stapt... Wat dat betreft ben ik het wel eens... met die, diegene die het vergelijkt met de vegetariërs en die kolkoen. Louis Bontes die stapt wel in een organisatie... in een partij waarvan hij van tevoren al wel wist... hoe het er zo ongeveer aan toe ging. Hmm. Uh, dus, nou ja ik vind het dus een een beetje een beetje uh, ja, um, uh, een, een ja, late spijt op tand om het zo te zeggen ja uh, ja, nou ja, dat, dat, dat kan. Uh, iemand uh, op onze site zegt, een luisteraar of bontes terecht uit de fractie... dat kunnen wij niet weten. Wel is het opvallend dat deze partij voor boze burgers... zijn de woorden van deze meneer of mevrouw... na verhouding veel boze fractieleden kent. Want inderdaad, sinds 2006 hebben ze onderweg al wat mensen verloren. Dat klopt. Uh, kijk, bij nieuwe partijen is dat altijd een, een, een probleem geweest. Hè. Denk ook aan de LPF, het Algemeen Ouderenverbond. Uh, daar ja, blijkt het iedere keer weer moeilijk om loyale mensen te selecteren. Uh, dat is nu ook bij de PVV. Uh, uh, ja, heeft dat heel veel moeite gekost? Daar speelt ook nog wel wat bij. De manier waarop die partij is georganiseerd. Dus zonder inspraak, uh, weinig verantwoordelijkheden van mensen. Eigenlijk wil dat die alles in zijn eentje zo'n beetje doet. Hooguit met Bosma en Aegema naast zich. Dat leidt, ertoe toe, leidt er toch toe dat mensen zich ja, ook wel weinig uh, verbonden voelen met die partij. Uh, ze zijn werknemer. Echt werknemer. en uh, ja, uh, Ze kunnen daar ook dus vrij makkelijk voor zichzelf misschien wel weer uitstappen. Ja. Uh, ze, ze hebben geen mogelijkheid om binnen die partij nu uh, ja, de, de baas van, uh, van mening te doen veranderen. Dat blijkt ook steeds Weer. Dus ja, je, je moet wel in een bepaald soort hout gesneden zijn wil je daar uh, overeind blijven. Je moet dus niet uh, denken dat jouw mening er echt toe doet binnen die partij. Ja. Nog één ding wil ik gaan... U hebt echt de PVV bestudeerd, ook voor dat boek... Hè, rondom Wilders. Uh, er was een, een tweet van de politiek verslaggever van de Volkskrant... Jan Hoedeman. En die deed dat met een vraagteken. Dus die werpt die vraag op... Uh, uh, van dat, dat laten we zeggen, de Veiligheidsdienst daar misschien wel mollen heeft... binnen die uh, fractie. Hij, hij, hij zet dat met een vraagteken. Hij zegt niet dat het zo is. Maar ja, zoals hier eerder in ons mediaforum vastgesteld... als je zo'n vraag opwerpt, dan lijkt het net of je toch iets weet misschien... wat wij allemaal niet weten... Uh, dat zou dan misschien moeten worden uitgezocht. Houdt u zoiets voor mogelijk? Nou en dat Contras ja, heb... dus daar misschien dus een van die mensen was? Nou, dat laatste hou ik uh, niet voor mogelijk. Uh, maar er zijn wel verhalen geweest over dat tijdens de, de Scholingsdagen. Uh, mensen waren die opeens helemaal niet meer terugkeerden en waarvan gefluisterd werd van misschien was het wel een mol van de veiligheidsdienst. Uh, kijk, als een veiligheidsdienst uh, goed werkt, dan uh, weten wij dat niet. Uh, dus pas als ze falen, <laughs> zullen we maar zeggen, dan, dan komen we daarachter Dat ja. soort zaken. Of er moet een Nederlandse Edward Snowden zijn die dat soort dingen ooit nog eens een keertje uh, naar buiten brengt. Maar uh, ja, ik, ik, nee, lijkt mij in ieder geval niet echt mogelijk dat, dat de de Veiligheidsdienst nu een bewust een mol uh, in die fractie heeft gezet om daar. Dat is vroeger wel gebeurd hoor. De SP is op die manier mede opgericht, hè, doordat er uh, uh, vroeger in extreem linkse kring wel allerlei, uh, toen nog BVD agenten actief waren om bewuste splitsingen te veroorzaken. Dus uh, dat is wel gebeurd. Maar bij de PVV, ja, nou, ik. Uh, Nee, lijkt me niet waarschijnlijk dat Bontes daar in ieder geval iets mee te maken heeft. Bontes vertrokken, dat betekent dus dat, dat... Want hij heeft wel gezegd in, in de eerste reactie net toen hij naar buiten kwam... dat hij gewoon mee blijft stemmen met de PVV... en ook uh, ja, eigenlijk alle, alle amendementen en alles ondersteunt. Het um, blijft natuurlijk toch een rare situatie. Hij zei ook in dat interview bij Paul Witman: er zijn meer mensen die er zo over denken zoals ik. Dus gaan we er nu nog meer krijgen dan? Ja, dat zei Harold Brinkman uh, destijds ogal, en, uh, ook al. En Helm um Anders en Kortenhoeven ook. Ja, dat is altijd uh, heel moeilijk in te schatten. Uh, of dat nou iets is wat Bonte zelf uh, nou, nou hoopt. Uh, of dat misschien ooit eens iemand in de wandelgangen tegen hem gezegd heeft van... Uh, he, ik ben het best een beetje met je eens. Zoals dat natuurlijk wel vaker gaat op, uh, op de werkvloer. Hè, als, als er een conflict is. Uh, ja, ik, uh, het zou kunnen. Het zou kunnen dat er nog uh, iemand of, te, of twee mensen uh, vertrekken. Wow. Misschien zelfs wel dat het een aanzuigende werking is heeft zijn, zijn fractie. Dat dat, dat, dat hou ik ja. dat is niet onwaarschijnlijk. Het zou kunnen. We gaan uh, kijken wat onze luisteraars vinden. Koen Vossen, politiek historicus en uh, schrijver van het boek Rondom Wilders... is onze gast. Hij gaat zometeen reageren op, uh, op de reacties van onze luisteraars. Uh, ruim duizend mensen, 1061 om precies te zijn... hebben gereageerd op de stelling Louis Bontes... is terecht uit de PVV-fractie gezet. 49% is het daarmee eens. 51% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Aske... Ben zeg ik, maar. Ja, zeg ja? maar. Afkeur, ja, zeg maar. Oké. Okay. <laughs> nou, ik vind het opmerkelijk dat eigenlijk nog niemand van jullie heeft gezegd: van. Kijk, er uh, wordt geslagen, maar Wilde slaat veel harder terug. Ik bedoel, wie, wie wint, zal zal stormoogsten. En uh, ik denk dat dit is gewoon is wat, uh, wat hij nu allemaal doet. Hij slaat terug, maar het geeft wel aan dat hij er dus helemaal niet tegen kan als er een openheid komt. Hmm. En een fractie, nee, de fractie is uh, Fleur Agema, uh, Bosman en hij. Dus de andere mensen zoals, zoals uh, sorry hoor, die meneer ook al zei... hebben niks in te brengen. Maar, en uh, u zegt, u zegt gewoon Wilders wil geen openheid. Dank u wel, Stamper.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, met Leendersen. Dag, meneer Leendersen. Ja, nou, uh, het was natuurlijk van tevoren al te zien... want toen heb je Paul Witteman uh, zat heeft Paul, Paul had al gezegd dat het te gevaarlijk was voor hem... dat hij daar op die avond zat. Dus in feite heeft hij toen al afscheid genomen. En, en ja, het is helemaal een gesloten partij. Je weet van tevoren waar je aan begint. En als je dus bij de PVV in zee gaat... dan vind ik het een beetje flauw om later de kritiek te oefenen... en er dan uit te stappen. Ja, nou ja hij werd weggestuurd, hè? Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Kijk mevrouw, ik ben het onheemd stelling. Ik vind het een beetje heel erg uh, flauw van meneer Wilders om nu te zeggen van... Uh, ...u wordt uit de fractie gezet, unaniem. Stemmen waar iedereen bij zit, niet op papieren en dergelijke. Dat is allemaal niet hoe het hoort. En je kunt wel proberen alles onder de pet te houden, maar dat lukt gewoon niet. Dat zie je nu wel en dat is ook al eerder gebleken. Dat lukt gewoon niet. Je kunt beter een beetje een openere fractie zijn... En een beetje eerlijker beleid voegen als dit. Oké, okay, uw, uw lijn is slecht, valt weg. Maar de kern van de boodschap is duidelijk. Dank u wel. Stamp.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo, met wie? Met uh, Joop van van Meer. Ik heb uh, politieke wetenschappen gestudeerd. En uh, staafkundige vormgeving. En ik zou graag een antwoord willen van uh, rondom Wilders, wat trouwens fout is rondom. Dat is uh, geen Nederlands. Uh, uh, de PCV is een uh, uh, naam voor de uh, politiek uh, voor de vrijheid, ja. maar ook voor de vrijheid van één figuur of drie figuren. En als zij werknemers zijn, is het meer bonsjes dan moet die werknemers salaris krijgen. Dat gaat wel een parlementair salaris krijgt ja. En meneer Wilders, die ooit is begonnen in het programma... wezen dit, dit, dat... meneer Wilders zaait maatschappelijke tegenstellingen op het gebied van geloof. Dat moet je in Nederland nooit doen. Nice. Ja, waarom okay. hij zich zo... Uh, ja, eigenlijk zo... zo ja, een uh, beetje vreemd presenteert uh, en uh, zelfs uh, onderscheidend. Nee, ik, ik ga u onderbreken, want het wordt nu ineens een hele hoop wat u erbij gaat halen. Uh, maar de, de kern van de boodschap is duidelijk. En hij had kritiek op het boekje rondom Wilders, want dat kan niet, zegt die Stand.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag met Ronald uit Rotterdam. Nou, het is al duidelijk, de PVV, Partij voor de Verloedering van Nederland... die, uh, kan, die man die kan niet tegen kritiek. We hebben al gezien hoe hij reageert op kritiek in het parlement... Net als een miserig klein scholiertje zegt hij tegen een medeparlementariër... dat hij een miserig klein mannetje is. Kortom, deze partij wil wel uh, niet democratisch zijn, is niet democratisch... maar wil wel gebruik maken van alle democratische rechten. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Ja, met Mulders. Meneer Mulders. Ja, ik uh, ben het uh, eens met de partij, maar ik ben het ook eens met Louis Bontes. Want die kon die functioneren als spellingmeester. Nou ja, dan... Uh... ...als je dat niet kunt, dan moet je daar de consequenties uit trekken. En ja. dus gaat hij weg. En, wat, wat... Ja, en dat past niet bij meneer Wilders. Nou en, ja, goed, en, en wat betekent dat voor u persoonlijk? Want u zegt, ik ben het wel eens met de partij. Ik, ik, ik ga er dan maar een beetje vanuit dat u er misschien op gestemd hebt. Nee, nee, nee. Oh, okay. nee ik, ben het, ik zie die lijn van de partij en dat is heel logisch dat hij er dan eruit moet. Maar ik vind het ook logisch van meneer Bonten ...dat hij hmm. wil functioneren als een volwaardige penningmeester... Ja. En dat kon niet. dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goedemiddag met Van den Berg. Ik uh, vind het voor de heer Bond... is misschien het begin van een rehabilitatie... Dat hij, dat hij eruit gezet is. Maar wat ik mij dus afvraag... Hoe bedoelt u dat eigenlijk? Nou, ja, iemand die zich in uh, die partij begeven heeft... Uh, heeft denk ik ook al wat respect verloren. En misschien krijgt hij het weer terug nu hij eruit gezet is. Nou, o, zo. Ja, ja. Okay. Maar, maar het is wel een andere vraag. Ik vraag mij voortdurende mate af... Uh, of er niet een wetgeving nodig is in Nederland... dat dit soort uh, bewegingen geen partij genoemd kunnen worden. Ik bedoel, één persoon, absoluut ondemocratisch... En, en noemt zichzelf een partij. Dat er nou eenmaal heel veel mensen zijn in Nederland... die uh, op deze man stemmen omdat ze weinig politieke nul hebben... dat mag waar wezen, maar... Ik... Ik vind eigenlijk, dit moet in de Nederlandse politiek onmogelijk ja. gemaakt worden. Het heeft wel allerlei consequenties, ook financiële zo geloof ik, qua, qua uh, toelagen ja, ja, maar... die ze krijgen. Maar uh, dat nemen ze op de koop toe. Maar u zegt eigenlijk, zou je dat de discussie moeten stellen? Een partij nou, ja. hoort... Er zijn partijen die zijn aangevallen op, op de heel respectabele partijen op uh, mannen of vrouwen standpunten. Dit is, dit is helemaal geen partij. Dit mm. is gewoon een mm. dictator die, uh, die heel veel geld krijgt en heel veel uh, uh, aandacht trekt. En, en, nou. waar, waarom noemen we dit een partij? Die kun je gewoon een wet van maken dat het, om, dat het in Nederland in politiek... Ik bestel niet Oké, okay, dank u wel. Stamper.nl, goeiemiddag. Hallo, hallo, hallo met wie? Hallo daar. Ah. Hey, ik ben het eens met de stelling. Uh, ik vind dat hij terecht vooruit is gezet. Want uh, je de regels overtreedt, moet je er gewoon uit. Zo simpel is dat. M maar en welke regels heeft hij dan, wat u betreft, overtreden? Nou, de regels die meneer Wilders uh, op heeft gesteld, zeg maar. Ja. Uh, da, maar betekent dat dat je dan geen kritiek mag hebben binnen de PVV? Bedoelt u dat? Of moet je dat ja, eerst... Dat mag wel, maar gewoon eerst binnen, binnen, binnen het huis. Ja, ja, ja. ja, ja. Waarvan Bond is zelf zegt dat hij dat wel heeft gedaan ook. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo dan. Met Ad. Ad. Dag Jurgen en andere meneer. Ja, ik ben het eens met de stelling terecht, hij heeft voor zijn beurt gesproken met Paul Witteman uh, maar dacht u nou werkelijk dat deze meneer nog gedacht had dat ik, uh, oh ik zit na het weekend zit ik nog wel binnen de, in de partij van de heer Wilders, want de heer Wilders is een uh, ja ik denk toch wel een dictatortje binnen zijn uh, partij natuurlijk, die heeft het woord zeggen maar misschien is dat ook wel een afspraak binnen de partij, ik heb het laatste woord hmm. nou ik, ik heb best wel sympathieën voor de heer Wilders, maar ik zou zeggen meneer Wilders, meer transparantie binnen uw partij, maar ook buiten de partij en motiveert... Uw uh, denkwijze op een nette manier in de Kamer. Vertel ook eens een andere oplossing. Uh, uh, motiveer een andere oplossing waarom nou. u vindt dat we dit niet moeten doen en dat me, dan zou die meer uh, respect uh, ja. kunnen krijgen. Oké, okay. dank voor het reageren. Zeggen we tegen iedereen. Um, ik, ik lees nog even een andere peiling voor. Hier bijna de helft van de PVV achterban. 48% vindt het wegsturen van Louis Bontes een te zwaar middel. Een derde, 34% vindt het terecht dat Bontes is verwijderd. Dat blijkt uit onderzoek van 1 vandaag onder 1500 PVV-stemmers. Wij praten erover door met Koen Vossen, politiek historicus... schrijver van het boek Rondom Wilders. Wat vond u van de reacties? Nou ja, een interessante reactie vond ik die meneer... die zei van dat het misschien het begin is van een rehabilitatie van Bontes. Dat zie je ook wel bij de PVV. Het feit dat er mensen toch met redelijk wat ophef vertrekken... heeft ook wel te maken met... Nou ja, dat, dat ze zich beseffen dat uh, het lidmaatschap van de PVV... inderdaad nogal een smet is op hun blazoen. En daar proberen ze zich toch dan... Uh, ja, in, in de publiciteit, in, in alle openheid... proberen ze zich toch enigszins weer van die smet te ontdoen. Dus in die zin ja, is het ook niet gek... dat Wilders af en toe uh, dit soort uh, toestanden uh, op zijn, op zijn uh, nek krijgt... Um, wat betreft de opmerking van, ja, is het, mag het dan wel een partij hebben? Ja, hezen? precies. Iemand zegt van, uh, bijvoorbeeld de SGP doelde heel op... die he, heeft heel hele gedoe gehad over dat vrouwenstandpunt. Ja. Maar dat is een partij, er zitten leden in, die kunnen daarover meepraten. Ja. Nou ja, dat is uh, en natuurlijk een, een discussie die al uh, langer gaat. In Duitsland zijn er bijvoorbeeld veel strengere regels he, voor partijen. Um, in Nederland is dat wat minder. En nou ja, het argument om, het, om, om toch uh, niet al te streng te zijn... is toch dat als je dus de staat... Op een gegeven moment laat bepalen hoe een partij georganiseerd moet zijn, dan is dat toch ergens de, de verkeerde, ja. verkeerde signaal. En, uh, een partij moet de staat controleren. De staat niet een partij. Dat is een. Kun je zeggen, ja. een vrij principieel argument. Dus ik denk dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn met uh, het verbieden van dit soort partijen. Of het zeggen van nou het mag geen partij genoemd worden. Uh, dus nou ja, voor de rest uh, uh, uh, valt op dat, dat veel mensen uh, ja, toch wel. Uh, een beetje het argument hebben van ja, de Bontes die wist wat hij oh. kon verwachten. Ja. We gaan kijken of we Bontes vanavond nog aan een of andere praattafel voorbij zien komen. Waarschijnlijk wel. Ik denk het ook wel eigenlijk. Um, en uh, uh, intussen uh, blijft die stelling gewoon staan op onze site. www.stand.nl Louis Bontes is terecht uit de PVV-fractie gezet. 49% blijft het eens met de stelling. 51% oneens. Bijna 150 mensen gestemd. Koen Vos, hartelijk dank voor de bijdrage aan stand.nl. Um, ik ga doorverwijzen naar Dit is de Dag. Dat programma is er zometeen na tweeën met Elsbeth en Thijs. Prettige dinsdag. Goedemiddag.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 En je koopt ze nu tijdens de Fairtrade week extra voordelig in je supermarkt. Nu, tijdelijk bij Irish Opticians, alle brillen van de meeste ontwerpers als Boss Orange en Kent met 100 euro korting en toegang tot het Rijksmuseum. Vraag naar de voorwaarden. Irish Opticians, meer oog voor jou. Deze week bij Albert Heijn 25% korting op diverse puur en eerlijk Fairtrade artikelen.